Verspreid over het land waren zo'n 2500 opruimacties. Ook sommige BN'ers staken de handen uit de mouwen. Zo raapte rapper Jesser in Almere samen met kinderen blikjes en peuken. In Dierentuin Gaia zo in Kerkrade is een giraffe dood gegaan... nadat hij was klem geraakt. Het dier struikelde vanmorgen en zijn kop kwam vast te zitten in een boom. Ooggetuigen zagen de giraffen bungelen...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 Het opblazen van de televisietoren in Jekaterinburg... die nooit is gebruikt, kostte bijna 3 miljoen euro. Het weer vanavond en vannacht overal droog... bij minima van een graad of 2. Morgen meer bewolking, soms wat motregen, dan zo'n 10 graden. Dit was het NOS Journaal.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 TV die je niet mag missen. Morgenavond 5 voor 10. VPRO NPO 3. Zondag met Lubach. Zo, nu is iedereen tevreden.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 Of Nederland. Dit is Vaarwel Nederland met Alice de Bruin. Ja, goedenavond. Geen langste lijn, geen sport, maar vaarwel Nederland. Want uh, wie wil er eigenlijk niet af en toe vertrekken? Dat wil iedereen wel eens dat je je vaderland vaarwel zegt... de boel de boel laat en gewoon eens ergens helemaal opnieuw begint. Dat is een hele mooie droom voor veel mensen. Nou, In deze speciale uitzending van Vaarwel Nederland... praten we tot tien uur verder over emigratie. Emigratie vroeger en nu. Het is dit jaar precies 70 jaar geleden dat de grote stroom op gang kwam. In het vorige uur hadden we het vooral over waarom mensen weg willen... en dat het dan ook af en toe heel moeilijk is om te wennen... en dat je dan weer teruggaat en dan is het hier misschien ook weer heel ingewikkeld. Iemand vergeleken het met zeeman zijn. Als je op zee zit, wil je naar de wal. Als je op wal zit, wil je naar zee. Zo is het een beetje. Maar dit uur gaan we het ook hebben vooral over de achterblijvers. Want die hoor je eigenlijk niet zo vaak. Je hoort hun verhaal niet zo vaak. En er zijn zoveel achterblijvers geweest. Marlie Huijer is hier, hoogleraar filosofie... aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Heeft het boek geschreven Achterblijven. En dan maar gelijk die vraag... waarom is er eigenlijk zo weinig aandacht voor die achterblijvers? Ja, dat heb ik me ook heel erg afzien te vragen. Want je kan er zo weinig literatuur over vinden. En terwijl ja, je denkt, iedereen die vertrekt, die laat iemand achter. Dus daar zou toch heel veel aandacht voor moeten zijn. Maar die verhalen zijn er nauwelijks. En waarschijnlijk komt het omdat wij denken... een achterblijver is een loser. Dat is een verliezer. Die, kijk, die emigrant, die persoon die vertrekt. Ja, dat is uh, leuk, dat is spannend. En stel dat hij terugkomt, heeft hij vast wel een goed verhaal te vertellen. Ja. Maar een achterblijver, wat moet hij nou vertellen? Ja. Hilke Speerstra uh, is hier ook... Journalist, oud-hoofdredacteur van uh, onder meer de Leeuwarden Courant. Uh, schrijver van onder meer Het Vrede Paradijs. Gaat ook over emigranten. Uh, Hilke, klopt het een beetje dat, dat achterblijvers losers zijn? Dat we er zo naar kijken? Nou, dat weet ik niet. Losers niet. Maar het is inderdaad zo dat uh, ze... Uh, een verzwegen verhaal is het eigenlijk. Er wordt weinig stem gegeven aan de vaders en moeders die in de jaren 50 uh, bijvoorbeeld uh, afscheid hebben genomen... van hun uh, kinderen, kleinkinderen soms. Uh, en die pijn is niet beschreven. Nee, en en, en dat, dat is eigenlijk omdat degene die vertrekt... die staat eigenlijk in de hoofdrol, hè? Ja, hoewel uh, die hoofdrol ook zeer bescheiden is. Zijn ook, ze, ze werden soms bijna zoek in het uh, niemandsland waar ze terechtkwamen. Maar uh, wat echt verzorgd... Is er zijn de mensen vaak die, vooral uit Noord-Amerika en Canada, die terugkwamen en die als Het ware stilletjes terugkwamen, die die die werden wel eens een keer die zagen ze zelf vaak als loser. Ja, die indruk ja. heb ik wel eens, want ik kon ze moeilijk vinden. Monique Nelen zit hier ook, ze heeft een website opgericht eigenlijk voor achterblijvers: ik blijf achter.nl, Kidsoverzee.nl. Je schreef er ook een paar boeken over, over dat onderwerp. Eh, want jij bent een achterblijver. Ik ben een achterblijver, ja, vertel. Ja, nou mijn zoon is uh, ruim twaalf jaar geleden is hier geëmigreerd uh, naar Japan. Uh, we hebben daar drie kleinkinderen. Dus ja, je mist gewoon een heleboel uh, van dat soort uh, momenten met elkaar... En, en voel je uh, je dan een, een, een loser, zoals Marlene net zei? Nee hoor, absoluut niet. Dat dan weer niet. Nee hoor, nee hoor. Ik voel me een heel rijk mens. Uh, omdat, kijk, als, als oma zijn de mis je natuurlijk heel veel. Maar het, het, het ligt er ook aan van hoe ga je er zelf mee om. Kijk, de eerste paar jaren van de emigratie vond ik heel erg zwaar. Het is ook een soort worsteling uh, waar je mee om moet leren gaan. Maar kijk, ik ben nu twaalf jaar verder, dus het is wel zachter geworden. Hm. Hè. Het is een soort rouwproces. Het is een rouwproces waar je in komt, maar het is wel zo, zodra je elkaar weer ziet, dan lijkt het net of de wond die je toen had, of die gewoon weer elke keer open gaat. En elke keer moet ook je ziel moet weer helen omdat je dan weer afscheid moet nemen en ja. hoeveel jaar gaat daar weer tussen zitten? Nou, ja. nou, voordat we verder praten, gaan we nog even luisteren naar een fragment van de tv-serie Vaarwel Nederland die Max de afgelopen weken heeft uitgezonden. We luisteren naar Marianne. Mijn vader was een beetje avontuurlijk en die wou in 1949 al naar Amerika. We zouden dus vertrekken. Toen gingen, dat, gingen we dat vertellen tegen mijn grootouders. Ja. Mijn moeder was enigst meisje, had zeven broers. Mijn oma helemaal overstuur. Zeg ze zegt, meid, je kan niet gaan. Ik heb maar één meisje. En, uh, ja, zegt mijn moeder, dan ga ik niet. Dus dat was in 49. Toen in 53, toen we pas in Sittard woonden... toen wou mijn vader naar Canada. Hij zegt, we gaan naar Canada. Hetzelfde verhaal, pasfoto's maken, gekeurd worden. Op het laatste moment weer, nam mijn oma en opa hetzelfde. Nee, ik ga niet. Oma is veel te veel oversturen. Maar toen was het 1956. En toen kwam er in Hongarije uh, een uprising. En toen zei mijn vader van uh, nu moeten we weg. Hè? Want de rust die komt en mijn moeder bang gemaakt. Toen zegt hij, ja ik ga wel mee. En toen zegt, zegt hij uh, nou dan gaan we naar warmland naar Australië. En, maar je gaat niet naar je ouders voordat alles klaar is... en een dag van tevoren gaan we het vertellen. Ja Marley, jij, jij had dit aangewezen als een fragment uit de serie die je heel uh, ja, aangrijpend vond. Nou oh, ja, ik vond het echt vreselijk om te horen dit. En dat komt, kijk ik ben net als Monique een achterblijver. En uh, de laatste die geëm geëmigreerd zijn zijn mijn twee broers. En daarvoor zijn mijn grootouders met tien broers en zussen van mijn vader geëmigreerd. En, maar het idee dat je dat een dag van tevoren hoort en dat je dus helemaal niets meer kan doen om te zeggen van, ja maar ik wil dit niet. En kijk, de vrijheid van degene die vertrekt, dat is natuurlijk heel prachtig, fantastische keuze. Maar degene die achterblijft, die heeft niks te willen of te zeggen of te kiezen. En als dat dan ook nog zo plotseling gebeurt... Ik, ja, ik vond het echt, uh, ik vond het bijna pijnlijk voor die achterblijvers. Ik denk wat vreselijk voor die ouders. Ja. Zo even meer over jouw eigen verhaal. Maar ik, ik las, Hilke, dat jij de, uh, de, uh, ja, eigenlijk dat dat hele emigratieverhaal... en ook dat mensen die achterblijven, dat jij wel zegt... Uh, het zijn bijna levende begrafenissen. Ja, zo werd het, werd het vooral in de jaren 50 uh, bezien. Want een weg terug was er niet... Nu was geen. je kon niet even een appje sturen of, of, of een mailtje. Of, telefoneren was er zelfs niet bij. Want de thuisfront had soms geen telefoon. Dat was een, ja, een bijna fobische uh, scheiding. Ja, dus je nam afscheid en dan was het vaak ook voor altijd. Het was uh, zo, vooral in de jaren 50. Uh, was het nog voor altijd. Maar uh, daar staat tegenover, dat merk ik de laatste tijd zo, dat de pijngrens van de, zowel het thuisfront als uh, de emigrant zelf, die de pijn van de lastgescheurde, wat het arm, sorry, meeneemt naar het. Uh, uh, nieuwe Land, die pijngrenzen is ook veranderd. Maar hoe bedoel je dat? Nou, uh, je hoort die de pijn van de mensen van 15 jaar geleden... die hoor je pas uh, een uh, halve eeuw later. Mm -hmm. Het is een soort stil verdriet. Nu kunnen we ook onze pijn uh, beter uiten. Ja, dat hoor. Monique die heeft een hele website voor opgericht. Hè? Is ja, dat klopt. waar? Was dat vroeger? Durven we dat nu meer? Dat je denkt, ja, verdomme, ik baal hiervan en ik laat het weten ook. Ik denk wel dat we het meer durven, omdat, uh, kijk, het, uh, uh, je bent eigenlijk dagelijks, word je toch met dit soort dingen geconfronteerd. Hè? Emigratie is eigenlijk heel normaal, maar dat wil niet zeggen dat je als achterblijver datzelfde gevoel hebt. Want je wordt inderdaad, je wordt losgescheurd van degene die je lief hebt. He, en, en ja, daar moet je, daar moet je mee om leren gaan. Hè. Dat, ja, ik heb dat ervaring, de mensen om mij heen, ook van, van de groep waar ik dan uh, uh, in zit, ja, die. die ervaren dit gewoon dagelijks. Ja, die hebben daar dagelijks, dagelijkse pijn van. Dagelijkse pijn van, ja. ja. Even terug naar Marley, want Marley, je zei net... ik ben zelf ook een achterblijver. En wat voor een achterblijver? Want uh, ze, ze verdwenen zo'n beetje allemaal bij jou in de familie, toch? Ja, zowel van mijn vaders kant was dus zijn ouders en alle broers en zussen. Uh, maar mijn moeders zussen, die vertrokken ook vrijwel allemaal. Eentje kwam terug, maar de rest bleef dus weg. En vervolgens gingen mijn oudste twee broers weg... Naar mijn ouders gingen relatief snel dood. Dus dan ben je plots opeens met één jonge broer... ben je de enige die dan achterblijft. En dat is, dat is een hele rare ervaring. Ja, ik las in je boek dat je eigenlijk ook wel een beetje boos was... op die broers die waren vertrokken... toen jouw ouders ook slecht lagen. Ja, omdat dat je is... natuurlijk met jouw jongste broer moest rooien. En zij zaten ergens uh, in ver weg is Ja, stand. dat is iets wat je heel veel hoort van mensen die, uh, de, die achterblijven. Dat uh, de zussen en broers die vertrokken zijn... het denken van nou, dat is geen enkel probleem om een stervende ouder of een zieke ouder te verzorgen. Dat eh, Zij zijn daar toch, maar eh, degenen die achterblijven zijn vaak behoorlijk zaggerijnig dat ze er alleen voor staan. Ja, maar de impact van eh, de vertrekkers op het gezin dat achterblijft, wat betekende dat voor jullie gezin? Ja, ik weet dat eh, al vanaf de jaren zestig, mijn grootouders vertrokken in 1950, dat ons gezin heel vaak klaar stond van, hey, misschien dat wij toch ook gaan emigreren. Want mijn vader was de enige die niet meegegaan was. En op een of andere manier lonkt dan toch altijd die verte. Want dat is toch een prachtig verhaal als je daar naar Canada gaat en daar zou het allemaal geweldig zijn. Nou, achteraf hoorden wij dat het een en al armoede was hè, toen je vaker daar kon komen. Maar dat wist je niet als je maar achterbleef? Dat wist je niet. Nee. Nee, nee. Dus dat is één ding, van dat het altijd uh, het idee was van, nou, ooit gaan wij ook onze koffers pakken en gaan wij ook dat avontuur Ja, want dat uit. hing altijd een beetje in de lucht. Zo van wij gaan ook een keer hoor. Wij gaan er achteraan. Ja, je, je, kijk mijn vader wist natuurlijk niet. Of het niet daar vele malen leuker was dan in Nederland. Dus dat... Perspectief Dat longt op een of andere manier. En je krijgt brieven waar je nou niet meteen van denkt dat het daar verschrikkelijk is. Dat hoor je pas veel later. Een soort, als... soort Facebook-brieven eigenlijk, hè? Toen ja, al... precies. Toen ja. was het ook al van je laatste mooie, je mooiste <laughs> precies, kant van jezelf. Altijd persie. laten zien hoe goed het met ja, je gaat. Ja, terwijl er ja, ja. natuurlijk altijd problemen zijn. Ja. Uh, maar goed, je zegt het hing eigenlijk altijd boven de markt. Hebben ze dan nooit jouw ouders geprobeerd om echt weg te gaan? Nou... Kijk, ze gingen soms... Mijn, ouders, mijn vader is in 62 voor het eerst naar Canada gegaan. Vervolgens zijn mijn ouders in 6 of 67 een keer met z'n tweeën gegaan. En toen werden wij als kinderen wel voorbereid. Van houden er rekening mee als we terugkomen. Kan het zijn dat we besluiten dat we nu naar Canada gaan. Ja, het rare was, dan kwamen ze terug. En dan werd er eigenlijk helemaal niks meer over gezegd. Want dan hadden ze kennelijk besloten van nou, dat gaat het toch niet worden. En dan vroeg jij ook en, niet van hoe zit het nou? Gaan nee, we, we nog wij waren, ik, ik geloof dat ik als kind altijd al wel blij was dat dat niet gebeurde. Want je hebt natuurlijk gewoon je Nederlandse vriendjes en vriendinnetjes. En denkt van ja, wat, wat moet ik in zo'n onbekend land? Terwijl je andere kant, ik had natuurlijk altijd een verlangen naar die, die spannende. Ik, associe, ik, uh, ik had dan steeds die oma voor me. Dat ik dacht van jeetje wat spannend dat je op je 48ste. Mijn, mijn grootmoeder was hoogzwanger. Hè? Negen kinderen hoogzwanger. Ik geloof dat ze zes weken later in Canada bevallen is. Uh, dus ik had iets van nou dat moet een avontuurlijke vrouw zijn. En zo wil ik later ook worden. Oh ja, zij was een soort voorbeeld voor. Je. ja ja ja dat had je toch een soort, ja, soort droomfiguur uh, mijn andere grootmoeder bleef uh, altijd een eeuwig die is 101 geworden op Goere overflakkee <laughs> en is oh die, die oma die dat je niet wel ken, heel erg saai. om je even beeld te schetsen van de achterblijver ja. en die is die oma die afwezig was die vond ik veel spannender en interessanter dan die oma die hier bleef ja. Ja, dat begrijp ik. Maar goed, heb je het zelf ooit overwogen om te gaan? Ja, toen ik uh, de leeftijd van mijn grootmoeder kreeg... en dus zo rond de 48... Die van Goeree, toen, niet die Goeree over Nee, dus die, je, oma, die nee, naar Canada die andere, was. Ja. Ja. Toen dacht ik van, moet ik het toch ook niet proberen in mijn leven? En toen zijn we met het gezin naar uh, Boston gegaan, een klein half jaar. En ik dacht, ik wil gewoon weten of ik dit ook wil. Maar het vervelende was, wij zijn uh, uh, eind augustus 2001 zijn we daar aangekomen... En en twee of drie weken later was uh, 9-11. Nou, de volgende maanden stonden helemaal in het kader... van uh, deze terroristische aanslag. Met gevolg dat er overal was het ongelooflijk patriotistisch... met vlaggen en de kinderen hadden het verschrikkelijk op school. Dus wij waren zielsgelukkig dat we weer in Nederland terugkwamen. En toen dacht ik, nu is het klaar. Nu ga ik er ook niet meer mee bezig. Laat ik nou maar eens gaan nadenken over wat het is om achter te blijven. Ja. <laughs> en toen heb je er ook een boek uh, over geschreven. Want, want Hilke Speer... Jij hebt veel mensen gesproken, veel Friesen gesproken, die zijn gegaan. En ook met de achterblijvers. Herken je uh, fragmenten in het verhaal van Marley? Jazeker. Jazeker. Maar, uh, het is wel zo dat we tegenwoordig. dat uh, emigreren. Dus het, het, het loslaten. en het opnieuw integreren in het nieuwe land. die processen zijn anders dan vroeger. Uh, uh, het is. Niet zo groot. Het was vroeger in mijn beleving... als ik me inleef in de verhaal die ik gehoord heb... van de jaren 50 ver, uh, vertrekkers. Dat was zo indrukwekkend. Zo, zo groot was ja. dat. En, uh, maar in, ook in, groter voor de achterblijvers? Uh, ja, ook. Ja. Absoluut. Ja. En nu, uh, we zijn nu de, bijna drie generaties verder. Hè? En, uh, ik, ik merk het aan mijn kleinkinderen. Die, uh, die, die studeren hier dan het, natuurlijk dan, uh, in het Engels. Die taal, mm -hmm. die wordt al universeel, de Engelse taal. En uh, die zijn een half jaar in Canada, een half jaar in, in, in, in Atalanta op een universiteit. En dan komen ze weer terug en dan denk ik, waar, waar zitten ze op het ogenblik? Mm -hmm. Het gaat nu allemaal wat, meer, wat makkelijker. En heb jij ook mensen zien vertrekken uit jouw familie, net zoals Marley? Oh ja, ja. Niet in mijn, uh, mijn, mijn familie. Maar als mijn vader had moeten emigreren van de linkerkant van de Lempsterstraat en naar de andere kant van de <lacht> Straat. dan was hij al een half jaar ontheemd geweest. <lacht> dus, dat, dat, dat, nee, uh, bovendien uh, uh, had ik nogal een oude vader. En ik denk ook, uh, wat zo pas gezegd werd, zo, dat je als je uh, uh, grijs begint te worden, dan. Uh, doen de wortels nog wel pijn om het, van het loslaten, maar je integreert minder makkelijk. Je leeft al in twee werelden. Als je zo oud emigreert, emigreren vind ik ook wel wat voor jonge mensen. En ik vond dat ook een, een mooi verhaal hè, van de jongen die naar, ja, naar Japan gaat en dan uh, de moeder die achterblijft en uh, de smart deelt. Gedeelde smart. Klopt, ja. dat, vond, dat, dat, dat, dat vond ik wel mooi. Ja, het was vroeger altijd stilverdriet. En niet net hoor praten, zei ze in Friesland. Wat, wat zeiden ze in Friesland? net hoor praten niet over spreken. Niet over. spreken. Oh, net ho ja, Sorry, ik spreek geen ja. Fries. Nee. Dat is dan weer een nou, beetje. Daar mijn ben je dier. niet minder om, hoor. Nee, nee, okay, gelukkig. <laughs> maar er niet over praten, dat is eigenlijk. Precies. Het was een taboe. Ja. Als achterblijver sprak je niet over al die mensen die waren gegaan waar je nee, eigenlijk de balen van had. Uh, nee, vooral niet. Uh, Nee, hey, dat, dat werd niet veel gedaan. We nee. over praten. Nou, veel dat, dat is nu niet. in ieder geval denk ik wel veranderd, Monique. Het, het mag nu wel gezegd worden. Het mag gezegd worden, alleen uh, daarin... Kijk, uh, uh, ik ben natuurlijk samen met alle lotgenoten, noemen wij elkaar... maar we zijn ook ontzettend bevriend met elkaar geraakt. En uh, we hebben eigenlijk maar een half woord nodig om elkaar te begrijpen. Maar als je bijvoorbeeld hebt over familie, uh, mijn broer, mijn zusters... Allemaal verschrikkelijk lief, maar ze snappen niet wat ik voel. He, nee. Want uh, je, je probeert het draagbaar te maken. He, je gaat naar verjaardagen, hun gezinnen zijn compleet kleinkinderen. En dan kom ik daar toch met een gevoel van... hé, hey, dat zou ik eigenlijk ook willen. Maar ja. als dat bij mij om de twee jaar is... of dat er nog of een langere periode tussen zit... Ja, dan moet je het jezelf draag aan maken. En soms wil ik het wel eens ontlopen. Dan denk ik van nee, ik wil, ik wil het gewoon niet zien. Nee, dan, wil je het ook, dan wil je er ook eigenlijk niet over hebben. Dan wil ik er Friesland... soms niet over hebben. Nee. Ja. We gaan even luisteren naar uh, muziek van Wieteke van Doort. Uitgekozen door Marley. Hallo Bandung. Dan zitten we opeens in Indonesië. Maar we zagen in de tv-serie dat er ook veel Indische mensen via Nederland, bijvoorbeeld, weer naar de Verenigde Staten gingen. Is dat de reden waarom je dit wil horen? Nee hoor, ik vind het uh, heel mooi dat zij uh, het verdriet van degene die achterblijft uh, prachtig uh, verwoordt. En waar het precies, welk land het precies is, maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. Het oude moeder. Zat bevend op het telegraafkantoor. Vriendelijk sprak de naar Juffrouw aanstond geeft van doen gehoor. Trillend op haar stramme benen, greep ze naar de microfoon. En toen hoorde zij, oh wonder, zachte stem van haar zoon.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 van Dort, hallo, Bandung, Marley. Je zat toch nog weer te luisteren, hè, terwijl je het nummer heel goed kent. Ja, ik heb het al heel vaak gehoord, maar op een of andere manier ontroert het me elke keer uh, weer. En het is misschien... Uh, wij, wij moesten vroeger thuis bijvoorbeeld uh, zingen... en dat werd dan op een grammofoonplaat uh, ingegroefd. En dat ging dan naar mijn oma, want dat was inderdaad nauwelijks de telefoon. En... Um, ja, ik weet dat er altijd iets van emotie bij is. Dat zelfs al bij het verzenden van een brief of van... Er staat altijd iets verdrietigs. En het raar is, mijn broer is nu... Die zal 65 zijn of zoiets. En nog als hij weggaat, voel je weer... Het, het, dus als hij even in Nederland is en hij komt en hij gaat weer weg... dan voel je weer datzelfde verdriet. En het is altijd ook een... De gedachte van, oh jee, dit zou wel eens de laatste keer kunnen zijn. Ja, als je ouder wordt, ga je dat vaker denken natuurlijk. Nou nee, ik dacht het vroeger, want mijn oma is een paar keer in Nederland geweest. En ik dacht altijd, dit kan de laatste keer ja, zijn. Ja. Want je ziet elkaar zo weinig, dat het... Uh we, luisteren of we, we zijn bezig met het maken van een speciale uitzending van Vaarwel Nederland. We hebben een tv-uitzending gehad bij Max de afgelopen weken... over die grote golf van emigranten die na de oorlog vertrokken... naar Australië, Nieuw-Zeeland, Canada, de Verenigde Staten. En wij praten daarover verder tot tien uur vanavond. En uh, u kunt reageren, dat kan via de Radio 1-app. En we hebben al heel wat reacties binnengekregen. Johan van Baars heeft geappt, die zegt van achterblijvers tot emigrant. Wij zijn in 2002 met vier kleine kinderen naar Canada geëmigreerd. Nadat we in 1988 mijn schoonbroer uitgezwaaid hadden. Nou, alle kleinkinderen van mijn schoonouders en hun enige dochter gingen naar Canada. Ik heb altijd diep respect gehad hoe mijn schoonmoeder daarmee omging. En dat sluit wel weer een beetje mm. mooi aan bij wat jij zegt. Het blijft pijn doen. En er zit altijd een soort pijn bij dit hele verhaal. Ja, dus het grappige is, het is al een heel oud verschijnsel... want uh, zelfs uh, de moeder van uh, Seneca... Seneca beschrijft dat in zijn troostbrief aan, de mo aan zijn moeder. Seneca is een uh, uh, Romeinse filosoof uit de eerste twee eeuwen van uh, onze jaartelling. En uh, daarin beschrijft hij al dat zijn moeder altijd... Pijn dus met haar hand op haar hart pijn heeft, omdat Seneca in dit geval verbannen is. En hij snapt dat ook, want het kind wat weg is... dat laat op een of andere manier een gat achter en dat blijf je, blijf je voelen. Ja, dat gat blijf je voelen. En toch gaan er mensen weg. En wij hebben onze verslaggever Joris Kreugel de straat opgestuurd... en we vroegen aan mensen of ze willen emigreren. We hopen dit jaar uh, te verhuizen naar Amerika. Dat zou, uh, dat zou onze grote wens zijn. Ik uh, ben op jonge leeftijd naar Amerika gegaan en toen wilde ik daar ook graag naartoe. toe. Ik heb mijn man vier jaar geleden ontmoet en hij had diezelfde wens. Dus uh, ja, sindsdien is het wel... Uh... ...is dat er wel, zeg maar. Waarom willen jullie daar zo graag naartoe? Nou, ten eerste het klimaat. Het is gewoon uh, lekker weer het hele jaar door. We willen richting Californië. Dus ja. Uh, ja, gewoon een heel ander leven daar. Het Amerikaanse, dat spreekt ons gewoon heel erg aan. Het, het voelt daar gewoon als thuis. Het is heel apart. En dan elke keer als je daar aankomt... ...dan heb je het gevoel van ik kom thuis. Ja, dat is best bijzonder, denk ik. met een uh, Ja, met, toch met een onbekend land... ...waar je verder uh, maar een paar keer naartoe gaat. Ja, vinden jullie Nederland niet leuk dan? Nederland heeft veel regels. En, uh, <laughs> ja? Ja, soms benauwt dat, ja. Wanneer heb je dan nou echt het gevoel van... Oh, pff, waarom uh, woon ik hier? Nou, nou, niet zozeer waarom woon ik hier. Maar ja, soms benauwt het gewoon in, de, in, de, in je dagelijkse leven. Of uh, ja, in, de, in de politiek en alles wat er, wat er gebeurt. Heb je wel het gevoel van alles wordt hier gecontroleerd. Wat hopen jullie daar te vinden? Ten eerste denk ik dat je, als je zo'n zo stap neemt... Dat je uh, ja, in een hele andere cultuur terechtkomt en um, een stukje vrijheid, ja, een stukje andere beleving. En wellicht zeggen we na tien jaar, nou, dat was het dan. We gaan weer lekker terug naar Nederland. Maar dan heb je het in ieder geval wel gedaan. De wens is in vervulling zeker, gegaan. Zeker, ik denk dat dat belangrijk is, ja. Lijkt het je ook niet moeilijk, want je laat natuurlijk ook een heleboel achter. Dat is ook iets wat me altijd tegengehouden heeft. En mijn ouders worden ook ouder. Ik bedoel, het wordt niet makkelijker, zeg maar. Nee, het wordt niet makkelijker om afscheid te nemen. Dat hoorden we net ook uh, van Marlie <laughs> Huijer... een van de gasten hier aan tafel. Uh, samen met Hielke Speerstra zit ze hier en Monique Nelen. Hielke, uh, jij schreef veel over de Vriezen die zijn uh, verdwenen. Uh, kun je iets zeggen over wat, wat het betekende voor de dorpen? Want we, wij zagen in de serie ook dat sommige dorpen... daar verdwenen echt heel veel mensen. Uh, wat, ja. Ja, een soort gat wordt er dan geslagen in zo'n gemeenschap. Ja, er waren van die dorpen... in. Noord-Friesland uh, vooral. Nou, dan gingen uh, 20 weg. 20 Ja, en dan uh, de jonge lui die op de muziekfanfare, uh, de dorpsfanfare zaten... Daar vielen stemmen weg. Letterlijk en figuurlijk uh, ging de harmonie weg. De trombones en de bugels en de baritons die hadden in Amerika. En uh, het klonk niet meer zo mooi. <laughs> en zo was het eigenlijk ook in de gezinnen en in de families en in de middenstand. Ja, want, uh, want in de middenstand, wat, wat zag je dan bijvoorbeeld? Nou, ik noem het uh, in uh, het Wrede Paradijs het gebroken dorp. Het was een beetje een gebroken dorp. Een uh, dorp wat een beetje half in Canada en uh, Noord-Amerika zat. En, uh, en, en er zat iets thuis. En, uh, dus het dorp had eigenlijk ook een beetje pijn. Het verenigingsleven uh, leed eronder. De kerk die leed, de, uh, leed eronder. Vooral de gereformeerden. Want die waren oververtegenwoordigd in de immigratie. Hè, de angst voor communisme. Een, een heel ingewikkeld verhaal. Maar er gebeurde inderdaad nogal wat. Ja, en, en dat slaat dan een gat uh, in zo'n hele gemeenschap. Wanneer komt dat dan toch weer goed? Want ik neem aan dat er iemand anders ook wel een, een bariton kan spelen. Ja, kijk, een, een dorp herstelt zich weer. De familie, uh, de pijn in de familie, uh, is, uh, daar en hier, uh, die, dat is toch wel een levenslang proces. Uh, ik ben ook in, in Australië en in New Zealand in die bejaardenhuizen geweest... Juliana, home en ga maar door. En dan zie je dat mensen die 60 jaar geleden waren vertrokken... daar zit nog altijd die pijn. Ja. Uh, we willen graag weer terug willen. terugvallen op de oude taal... omdat de, de tweede taal, die gaat uh, net als de schillen van een ui... die vallen eraf en dat het hart van de taal blijft... het is eigenlijk de metafoor van de ui en de schillen eromheen... De, Tweede taal valt weg. Ja. En dan uh, zie je hele eenzame oude moeders. Ja. En ik vind en moeders, moeders zijn moeders dan meer, meer uh, eenzaam dan. Nee, dan... hoe uh, nee, uh, moet ik oppassen? Want ik vind, uh, ik, ik heb geleerd, als ik wat geleerd heb van het uh, boek Het Verleden Paradijs, uh, al die reizen, al die reacties van zoveel drukken, dan is de vrouw het sterke. Nou, ah, fijn dat je dat nou nog hebt. Ja, zegt. Ja, ik zit hier bij... Dat herhaal ik graag, de, de vrouw het, het is het sterke geslacht. Die mannen die, uh, dat is die, eigenlijk die, altijd al zo geweest, Hilke. Die, die Alleen niet lang. alle mannen willen dat zien. Ja, ze zitten met taal in de ogen en ik wil weer naar huis. En dan zegt moeder, ja, nou is het te laat. Denken ze even, nou, wij hebben hier toch de kleinkinderen. Ja. Even Leni buisjes hier. Leni, uh, jij bent gastvrouw vanavond, maar jij hebt ook een verhaal. Want jij bent ook een achterblijver. Hoe zit dat bij jou? Ik ben inderdaad een achterblijver. Mijn opa en oma emigreerden met negen van hun veertien kinderen... Uh, in 1953 naar Canada. Uh, ik was natuurlijk al geboren. Mijn vader en moeder waren getrouwd. Er was nog een oudere broer. En uh, ik, ik heb altijd een hele speciale band met mijn oma gehad. We gingen brieven schrijven toen ik wat groter werd. Maar toen ze net weg waren... want de opa en de oma woonden aan de overkant van de straat bij ons... En ik mocht daar ook spelen. En toen ze net weg waren, was ik zo verdrietig. En mijn moeder had een lege margarinedoos. Daar speelde ik altijd mee. En ik ging in die doos zitten. Ja, mensen kunnen niet zien wat ik nu doe. Maar ik maakte roeibewegingen. En toen zei mijn moeder, wat doe je Leentje? En toen zei ik, ik ga naar oma Canada roeien. Oh. En oma is altijd oma Canada voor mij gebleven. Ik mocht er vier keer heen gaan. En uh, nou, dat was hartstikke leuk. De laatste keer dat ik er geweest ben, heeft oma mij... Alle brieven die we samen geschreven hebben... heb ik van haar ingebonden gekregen in een boekje. Oh, want, want, want we hebben het gehad over de, de pijn. Hè? En, en, en, en eigenlijk zei Hilke net... Ja, ik zie in al die uh, gemeenschappen waar mensen zijn verdwenen... dat zowel daar als hier de pijn blijft. Ja, dat geloof ik ook wel. Want mijn vader had een, een zus. Die was 17 jaar toen de tijd. En die moest ook mee naar Canada. En die had verkering. En uh, ja... Nou ja, ze zei, uh, ik ga niet mee, want ik wil hier blijven bij Henk. Want ik wil met Henk trouwen. En uh, ja, de Holland-Amerika-lijn bleef niet wachten. En tante Mien, mijn tante Mien, Mientje, die is ondergedoken. En niemand wist waar zij zat. Dus dat was heel verdrietig voor mijn opa en oma. Die maar maar, maar Mintje is ergens gaan, gaan, uh, zich gaan verstoppen en die is nooit meegegaan? Die is nooit meegegaan. Ah, en nooit meer de achteraan gestuurd? Nee, ook niet. Ze is wel met Henk getrouwd later. Ze is nu 85. En ze heeft altijd gezegd... Want Henk is heel ziek geweest. En ze heeft altijd gezegd... Als Henk er niet meer is... Dan ga ik uh, naar Canada om nog de zes broers en zussen die daar wonen op te zoeken. En dat is afgelopen november gebeurd. En uh, toen zei ze van... Uh, ik neem een enkele reis. Ik zeg maar, je komt toch wel terug, hè? En toen zei ze van... Uh, ja, maar uh, ik zie het wel. Als ik het fijn heb dan blijf ik daar gewoon nog een tijdje. He? Dus tien weken is ze gebleven. En toen is ze teruggekomen. En toen is ze gelukkig teruggekomen... want we kunnen tante Mietje hier <laughs> niet missen. Ja. Maar, maar goed, en, en, en, en, en, en, en Leentje, jij, Leni... Ben jij nooit ge, heb jij nooit gedacht, ik ga gewoon achter oma aan? Ik ga echt naar Canada? Ja, dat heb ik wel gedacht. En ik, ik ben er ook vier keer geweest. Maar ja, ik was onderhand getrouwd. En de eerste keer was in de jaren tachtig. 1980 of 81. En toen uh, dacht ik, oh, wat een land, hier wil ik wel wonen. Maar ja, de heer des zei, dat gaat niet gebeuren. Dus ja, dat is er niet van gekomen. Nee. Nou, het is een mooi verhaal, Leni. Dank je wel. Wij praten verder hier in deze speciale uitzending van Vaarwel Nederland. En ik wil toch nog even naar het verhaal van Monique Nelen. Uh, ze heeft een website opgericht voor achterblijvers. Ikblijfachter.nl achter.nl en kidsoverzee.nl. Ja. Jouw zoon is vertrokken naar, naar Canada. Kun je het moment nog... Naar Japan. Of naar Japan, sorry. Kun je sorry. je moment nog herinneren dat hij, uh, dat hij kwam vertellen dat hij wegging? Uh, ja, dat kan ik me nog als de dag van gisteren herinneren. Want hoe eigenlijk. ging dat? Nou, kijk, in principe uh, ging hij eerst naar uh, Australië. Hij uh, ging backpacken. En uh, ja, dat moment, dat kan ik me nog zo goed herinneren dat hij wegging. Dat je dan ook uh, goed bij jezelf gaat nadenken van je hebt kans dat hij iemand gaat ontmoeten. En uh, of dat nou een Duits meisje was of Zweeds, maar Japan. Kwam eigenlijk nooit in onze gedachten op. Nee, je denkt, ze gaan. Mijn dochter ging ook naar Australië vorig jaar. Ja. En ik dacht, die blijft aan zo'n surf-dude hangen. Oké. Okay. Ik was zo blij dat ze weer terugkwam. Nou, dat kan me iets van voorstellen. Ja. ja. Maar ja. goed, zo is dus dat heb je dat met dat gevoel. Daar ja. hebben we het dan eigenlijk over. Ja, dat klopt. En uh, ja, toen heeft hij toch een, een, een Japanse uh, vrouw ontmoet. En... Uh, laten we het zo zeggen, daar is hij aan blijven hangen. Hij is weer terug naar Nederland gekomen, omdat zijn visum natuurlijk verliep. Haar visum verliep, dus zij ging weer terug naar Japan. En na zo'n twee jaar heen en weer te zijn gereisd, ja, toen was toch het moment uh, dat hij zei: ja, ik ga trouwen en uh, ik ga naar Japan. En ik moet zeggen, ja, op dat moment uh, voel je inderdaad wel dat de de, de grond onder je voeten vandaan zakt. Maar aan de andere kant denk ik ook dat als we heel realistisch zijn dat uh, het ook normaal is dat je kind uitvliegt. Maar liever niet naar uh, Japan. Maar liever niet naar Japan. Aan andere kant zeg ik, het is een, een, toch ook een rijkdom. Want we hebben er een prachtig land bij gekregen. We hebben er een hele fijne familie bij gekregen. Kijk, en, en dat maakt het alleen maar waardevoller. En we kunnen terugkijken naar het moment van dat het verschrikkelijk veel pijn doet. Want ik zie hem nog door de douane lopen met een rugtas en een wit jasje aan. En je weet ook van, oké, okay, nu is het echt zo. Je komt thuis, je ziet een lege kamer, spullen zijn opgeruimd. Je hebt op zolder nog één doos staan met herinneringen. Hè, want het... Maar het is net als ik je even mag onderbreken... alsof je het hebt over een zoon die is overleden. Zo voelde het ook. Zo voelde op dat moment is het gewoon zo... kijk, je, je moet rekening houden, hij ruimt zelf al zijn spul op. Hij maakt de keus. He, en als je dan weer thuis bent, je komt in die lege kamer en je hebt nog maar één doos dat je zegt van met schoolspulletjes van vroeger. Ja, dan kom je ook in een soort rauw proces kom je terecht. Maar in de loop der tijd, dan weet je natuurlijk zelf ook wel, dan ga je ook realiseren van oké, okay, dit, dit lijkt zo'n nachtmerrie, Terwijl aan de andere kant, ja, je ziet dat iemand gelukkig is en mm. je ziet dat iemand happy is. Je dat echt misschien in. Uh, nou, dat zou, dat zou zijn één keer in de maand via Skype. Oh ja, oké, okay, via Skype. Eén dus keer in de maand, nou dat is toch helemaal niet zo weinig. Maar dat is niet. We bedoel via no, Skype. Nee, maar want, dan is het twee minuutjes, drie minuutjes. Maar, maar, minutjes, maar, maar hè? Hoe, hoe vaak kun je hem aanraken? Uh, dat, voor het laatst is dat geweest uh, in december. Afgelopen en, december. Afgelopen december. Maar daarvoor was het weer twee jaar. En daarvoor was het ook weer twee jaar. Ja, want, want hoe, hoe vind jij dat met Skype en al die social media die je nu hebt? Vind je dat, dat het, het fijner maakt of, of juist ik, moeilijker? Ik vind, nou, nee, het, het maakt het fijner. Alleen het moment, je, je, je probeert het altijd een beetje neutraal te houden. Hè? Je, je probeert als je met elkaar praat in zo'n gesprek. Ik geloof dat jij dat ook al aangaf toen straks. Je houdt het wat oppervlakkig. Je gaat niet over je emotie of over verdriet. Je probeert zo vrolijk mogelijk het verhaal naar elkaar toe te brengen. Kijk, en als er na tien minuten uh, uh, ook een paar kinderen doorheen komen rennen... die je ook verschrikkelijk mist... en dan op een gegeven moment is dat beeld weer weg... Nou, dan moet ik eerlijk gezegd, ja, dan moet ik wel even wegslikken. Ja, want dan denk ik van: oké, okay, nou, hoe lang gaat het nu weer duren? Dan moet je een en, beetje bijkomen van zo'n gesprek. Je moet een beetje bijkomen. Maar de, de, de essentie dat je elkaar niet kan aanraken, uh, elkaar niet uh, kan knuffelen, of gewoon eventjes uh, een ei over zijn bol van: goh, joh, hey, wat, uh, wat gaat goed met je? Dat is er niet. Er zit altijd een schermpje tussen. Ja. Nou, nou, nou dacht ik wel, jij hebt een, een, een, een site hè, voor, ja. voor mensen zoals jij. Mm -hmm. En ik dacht wel van, ja, helpt dat nou wel eigenlijk? Want dan betekent het dat je er ook heel erg veel nog mee bezig bent. Je maakt die site, je schrijft er boeken over. Dan houdt het ook nooit op, die pijn. Nee, nee dat, moet, dat, moet ik, dat moet ik ook aangeven dat het niet zo is. Want ik leef gewoon mijn leven. Ik doe gewoon de dingen die ik uh, doe. En ik heb het geaccepteerd. Alleen het is natuurlijk wel heel fijn dat je een groep hebt... waar je ten eerste ook heel veel lol mee hebt. En ook inderdaad maar dat halve woord nodig hebt. He, je, je, je hoeft elkaar maar aan te kijken en je weet van... oké, okay, hey, bij die werkt het zo, bij die werkt het zo. Je houdt het ook levend, dat is ook zo. Maar het is niet dat het nou ondraaglijk is als je elkaar ziet. Nee. Het is ook een heel fijn gevoel dat je een groep mensen hebt... waar je dit mee kan delen. Ja, want er zijn heel veel mensen weggegaan, Marley. Jij hebt dat in je boek ook omschreven. Want Europa is eigenlijk een continent van achterblijvers. Zo kan je het wel noemen, ja. Als je bedenkt dat... Kijk, vanaf 1800 zijn er gewoon ongelooflijk veel. De, de, 60 miljoen tot 1916 of zo. Ja, dus in een eeuw zijn er zoveel tientallen miljoenen mensen vertrokken. En dan vervolgens in de jaren 50 ook nog eens een enorme hoeveelheid... Uh, Nederlanders, maar ook andere Europeanen. Dus... Uh, er moeten in. Nee, nee, om, om nog even een. om een, een idee te geven van hoeveel dat is. Mm -hmm. In 1914 woonden uh, een kwart van de, van de mensen met Europese wortels buiten Europa. Dus zo ongelooflijk veel mensen hadden toen al Europa verlaten. Uh, maar dat betekent dus dat heel veel mensen hebben ervaren wat het is om achter te blijven. Ja. En ja, dat zal ook in de jaren 50. want daar toen emigreerde ongeveer 5% van de Nederlanders. Dus er moeten heel veel Nederlanders zijn die dit ervaren hebben. Want ja, hoe luisteren jullie naar het verhaal? Uh, over over zeg maar de moeder die haar zoon naar Japan moet laten gaan? Um, ja, je zou kunnen zeggen... het is nu helemaal anders dan in de jaren 50. Uh, ik, ik vind eigenlijk dat dat niet helemaal zo is. He? Je kunt inderdaad vrij makkelijk even naar Japan vliegen... maar hoe vaak heb je daar nou het geld voor? Dat zal misschien voor hele rijke mensen... Of hij zal dat uh, wel te betalen zijn. Maar voor veel mensen is het niet zo dat je dan even makkelijk op een neer vliegt. En, en uh, ja, de illusie is dat je het dan met uh, Skype en, uh, en bellen kan oplossen. Maar juist dat lijfelijke contact, dat mis je dan heel erg. En ik vond het heel opvallend de laatste keer dat mijn broer uit Canada hier was. Die zei uh, tegen mij, ja, ik heb alles gedaan om te zorgen... dat mijn kinderen niet terug naar Nederland gaan of op een andere manier emigreren. Want die weet veel te goed hoe pijnlijk het is als je kind uh, emigreert. Ja. Hilke? Dat is zo. Want hoe, hoe, hoe luister jij naar het verhaal van Monique? Uh, nou, dan kruip ik, als ik het zou beoordelen... dan krijg ik even in het gemaksschal... in de huid van de oude emigranten... die dit ook in, uh, in Amerika kunnen beluisteren... en in Canada. Dan hoor ik ze zeggen van, nou ja, maar het Japan verhaal... Dat zit ook wel, het is ook wel een beetje een wilde probleem vergeleken bij ons. Want hebben wij uh, moeilijk uh, een jaar elkaar niet kunnen zien. Er was geen geld om uh, over te gaan. Uh, Want over, zij kunnen af en toe nog contact hebben ja, door elkaar Ja, dat, dat, dat, dat is alweer wat. Maar dat, dat maakt je ook weer lekker om helemaal terug te gaan. Je zit er een beetje tussenin al. De, de, de, de navelstreng is niet definitief doorgestreven als het ware, en ja. doorgeknipt. En dat is, zo zouden ze er tegenaan kijken, denk ik, in Amerika en ja. Canada. Want hoe, hoe zou jij, Monique, het gevoel willen omschrijven? Is het, is het heimwee of is het iets anders? Het is heimwee, ja. Ik, ik, heb, ik heb heimwee naar mijn, mijn zoon, maar ik heb ook heimwee naar mijn kleinkinderen. Ja, ik kan het me heel goed voorstellen. Ja. Ik hoop inderdaad uh, dat mijn kinderen... Ik heb er drie. Uh, ja, eigenlijk hoop je dat ze de wijde wereld ingaan. En, en er is zoveel moois te zien. Laten ze vooral gaan kijken. Ja. Maar je hoopt wel heel graag dat ze dan toch weer terugkomen naar Nederland. Maar in het Japan verhaal zat ook nog een, wat, een soort verrijking. En dat vond ik ook mooi. Ze zei ook... We hebben ineens familie uh, uh, van andere culturen. Uh, er is ook weer een verdieping uh, ja. in, in de contacten. Ja. Klopt. Uh, ik heb van een uh, immigrant in Nieuw-Zeeland... Nederland, een kunstenaar, een keramiste, En die uh, bakte van, van de Nieuw-Zeelandse bodem... bakte die prachtige uh, uh, objecten, fasen en zo. En je zag in die fase de grondlagen van Nieuw-Zeeland. Hij maakte dat van Nieuw-Zeelandse klei, van aarde. En die onderste lagen, die kun je nooit ontkennen... Daar ben je geboren, dat, dat, dat, dat, dat je, je kinderjaren heb je doorgemaakt in dat oude land. Maar boven die laag komen allemaal nieuwe lagen. En ik realiseer me nu, nu ik 85 ben, vertelde hij... dat ik een rijker leven heb gekregen. Omdat hij al die lagen erop ja, heeft gestapeld. Ja, die lagen gestapeld. zitten er uh, bovenop. Ja. Uh, dus het is ook een verrijking. We moeten niet al te dramatisch doen. Want het is zo oud als de wereld... dat uh, de helft van de aardbewoners die verkast... Op een of andere manier. En dus blijven er ook mensen achter. Het is een universeel probleem. Sjauk Hoitsma zit hier. Goedenavond. Goedenavond. Met uw mond open te luisteren bijna, of niet? Ja, ja fantastische verhalen. Zijn mooie verhalen, ja. ja. Uh, uh, u bent conservator van het museum in Rotterdam. En in Rotterdam, uh, dat weet iedereen, daar staat dat prachtige Hotel New York. En hoeveel mensen zijn er daar niet vertrokken? He, uh, op de kop van Zuid. Uh, 25 jaar bestaat Hotel New York uh, binnenkort. 5 mei, en ze vieren dat 25-jarig bestaan. Met een tentoonstelling, Story of Pioneers. En wat is dat precies? Nou, Wat het uh, Museum Rotterdam wil een tentoonstelling maken... die dat hotel zeg maar, mee viert, hè, 25 jaar bestaan. Alleen de geschiedenis van de plek waar het hotel staat is veel uh, ouder. Uh, in 1891 is die pier aangelegd. Het uh, is een plek waar heel veel mensen vertrokken zijn... Uh, met de Holland-Amerika-lijn. Dat zien we, we ook daaruit. in de televisieserie. Ja. Die prachtige beelden, ja. dat mensen zo die trap op uh, klimmen. En ja. je, al die, die, die grote uh, uh, kisten zie je dan ook overboord gaan. En dan denk je, en oh, lachen ze allemaal nog. Ja, en ze lachen allemaal nog. En, uh, maar dan komt toch het moment van afscheid. En dat heeft op die kader plaatsgevonden. En uh, nou, dat is wel in, uh, een van de onderwerpen... die we in de tentoonstelling heel erg aan de orde brengen. We hebben daar ook... Uh, het afscheid? Het afscheid. En het hoe moment. doe je dat dan? Nou... Uh, we hebben een, op een oproep gedaan naar uitzwaaifoto's. En uh, dat wil ik eigenlijk hierbij nog een keer doen. Want uh, het is wel heel bijzonder. Want je krijgt uh, precies dat moment te pakken. Omdat je enerzijds uh, de, de foto's ziet van mensen die op de kade staan te zwaaien. En anderzijds de foto's van de mensen die aan boord zijn en staan te zwaaien. Dus... En die zijn, ja, dat, dat markeert eigenlijk dat punt. Maar wat zie je dan op die foto's als je daar goed naar kijkt? Ja, eh, toch eigenlijk niet echt het verdriet misschien, maar wel van, eh, er wordt met met zakdoeken gezwaaid en ja. Het is, het is een bijzonder moment. Als je de foto's eigenlijk bij elkaar legt... dan is, zijn ze weer bij elkaar, de mensen. En de mensen die vertrokken zijn... die hebben de foto's van de mensen die aan de kade staan. En de mensen die aan de kade staan... hebben de foto's van de mensen die vertrokken en, zijn. En die heb je ook allebei. En van allebei de kanten komen ze binnen. En vaak ook mensen die... dus eigenlijk achterblijvers... Die reageren op deze oproep en die gaan er echt weer helemaal die familie in om te zoeken van, heeft iemand nog de foto's van toen en uh, wanneer is het eigenlijk allemaal gebeurd? Dus het heeft ook nog een extra effect. Ja, en je hebt gekregen. dus die, nog even voor de duidelijkheid, jij kunt nog dit soort foto's gebruiken. Ja, zeker. Ja, ja, en en bedoel, ja. we hebben het over Rotterdam, maar de mensen die daar vertrokken, die kwamen natuurlijk uit heel Nederland. Die kwamen uit heel Nederland, absoluut. Ja, ja. Ja, dus jij zoekt... Ja, uh, ja, zeker alle ja, in verhalen. de jaren 50, ja. ja, ja. En er werden ook al uh, foto's genomen van iedereen? Nee, absoluut niet. Dus, er zijn wel fotografen van de Holland-Amerika-lijn zelf geweest... die foto's maakten, dat zie je wel. Uh, en dat die ook bewaard bleven. Uh, maar ook vaak mensen die gewoon van elkaar... Hè, toch wel die foto's maakten. Dus, uh, ja. En op die tentoonstelling zien we straks die momenten. Zien we ze terug en uh, zie je ook van wie wanneer ongeveer vertrokken is. Maar eigenlijk in een soort van driedimensionaal fotoalbum... Uh, kun je... Ja, die momenten bekijken en ook naar luisteren. En luisteren, dus je luistert ook naar de verhalen van de ja, mensen. Absoluut, ja, absoluut. prachtig idee. Ja, ja. Want hebben jullie dit soort foto's toevallig in jullie uh, archief? Marley, heb jij zo'n nee. foto van? Bij jou is nee, iedereen ik heb, vertrokken. Ik heb één hmm. foto van mijn grootvader op uh, de Holland-Amerika-lijn. Dus dat hij daar zit. En volgens mij kan het zijn dat ze helemaal geen, uh, geen slaapplaatsen hadden. Dat ze gewoon op dek... Uh, nou, dat, uh, wat ik wel weet is uit uh, verhalen, zeker in het begin van de jaren 50... dat uh, als gezinnen gingen, uh, dat ze... Uh, mannen en vrouwen niet bij elkaar mochten slapen. Oh, ja. Dus die gingen ja. op slaapzalen. En uh, de vrouwen met de kinderen op de ene uh, de vrouwenzaal... en uh, de mannen op de, an, op de mannenzaal. Ja, ja. En dat was dan, recht in Canada, negen dagen varen. Ja. Um, dus dat was al, dat, daar waren mensen niet op voorbereid dat dat zo zou gaan. Dat, ja. uh, Zijn dat zou er eigenlijk kunnen... ook bewegende beelden van die reis... Uh, ja, absoluut. Dat zijn ook bewegende beelden, maar ook bewegende beelden van dat afscheid. Ja, ja, want ja. je zag daar destijds de vertrekhallen van de Holland-Amerika-lijn op die kade. Die, die, die hallen zijn er niet meer. Uh, wel nog één de, de, onderdeel nog wel. Maar voor de rest is die hele kade. natuurlijk een soort van manhattan aan de maas geworden. Ja. Ja, je kunt het alleen. Het eikpunt blijft Hotel New York. En, en binnenkort komt er in Rotterdam ook een, een, een soort tentoon- of museum, eigenlijk voor, over de landverhuizers. Dat komt er ook nog. Ik bedoel, het lijkt wel alsof dat er opeens een soort hype is ja, ja. rondom dit onderwerp. Ja, het was ook wel iets wat nog miste. Van, uh, he, dus, omdat er zoveel mensen uh, daar vertrokken zijn... Dat is het een soort van vergeten verdriet. Ja. En dat waar ook achterblijvers uh, behoefte aan hebben... Uh, toch weer opnieuw te proberen weer in contact te komen. en ik zie het gewoon met mensen die, of ik hoor het nu van mensen die, uh, waarvan uh, grootouders overgrootouders zijn weggegaan, dat ze weer op zoek zijn. Zo van, ja maar er zijn dus nog, ik heb nog familie daar. En uh, nou ja, Facebook en alles maakt dat wel eenvoudiger. Ja. Maar dat was ook een beetje het idee van de serie Vaarwel Nederland. Ja. Dat wij dachten, die mensen die, die, die wonen daar al heel lang en gaan binnenkort allemaal dood. Dus als we dat verhaal willen optekenen, dan moeten we dat nu doen. En gelukkig ja. is dat uh, ja. gebeurt. Ja. En, en als ik jullie zo hoor, want uh, nu hadden we het erg over de achterblijvers, dit uur. En, en eigenlijk denk ik wel eens: de achterblijvers zijn misschien wel belangrijker dan de vertrekkers, Marley. Ah, nee, ze zijn allebei even belangrijk. Kijk, bij het vertrekken hoort het achterblijven en bij het achterblijven hoort het vertrekken. Ja. Dus dat is. En helaas is de een meer de held en de ander meer de antiheld. En ik zou wel willen dat dat uh, gelijk getrokken werd. Ja, want wat, wat hoop je dat mensen die hiernaar geluisterd hebben en jouw boek hebben gelezen ervan overhouden? Uh, uh, ik zou heel graag willen dat er veel meer verhalen... over achterblijvers zouden komen. Wat is dat eigenlijk? En ik zou ook willen dat er literatuur en films uh, over zouden zijn. Dus dat je veel beter gaat begrijpen... van wat betekent het als mensen migreren... om, uh, om dan uh, te moeten achterblijven. Ja. Dus ik hoop, en ik hoop dat dat wereldwijd gebeurt... want als je kijkt wat er nu in Syrië gebeurt... waar natuurlijk heel veel mensen weg zijn gegaan... daar zijn heel veel mensen die achterblijven... en die hebben weer hetzelfde als wat wij in de jaren 50 hadden... dat je totaal niet weet of je die persoon nog terug zal zien nou, die vertrokken is. Nou, in het volgende uur gaan we het daar ook uitgebreid over hebben. Dan gaan we een beetje naar, naar vandaag de dag... En, en zeg maar de vertrekkers en de achterblijvers die je nu ziet. Uh, nou, ik noem even Lesbos, maar je, je kunt natuurlijk van alles noemen. Hè? Nog steeds zijn we allemaal aan het bewegen... En dat, dat zal altijd zo blijven. Want, uh, Hielke, is, is dat een, een onderwerp... die achterblijven is waar jij ook nog eens je in zou willen verdiepen? Weer een nieuw mooi project, een nieuw mooi boek? Ja, nou, de, aan de overkant, zeg ik dan altijd... aan de overkant van de oceaan in Noord-Amerika kan Er is wel grote behoefte aan verhalen. Verhalen, en hier ook, hebben we, daar heb je gelijk in... Uh, Verhalen maken het onbegrijpelijk soms bevattelijk. Je ja. moet er moeten meer verhalen verteld worden. En dat willen de mensen ook lezen. Dat blijkt wel uit de oplagen van, van die boeken. Uh. Verhalen die, die, die geven ook een beetje troost. Hé, hey, zij hebben het dus ook zo moeilijk gehad. Ja. En, uh, Want zijn de mensen over zee wel zich bewust van de pijn die de achterblijvers ja, hebben? Ja, zeker. Er zijn altijd uh, moeilijke tijden. Dat, dat de oude oma in het thuisland uh, jarig is of zo, of zou ik ze zo nog weer terugzien. Ja. E, integreren en loslaten is een levenslang proces, heb ik het al gezegd. Ik, dat, dat, dat, dat moeten de mensen hier ook goed begrijpen... van de duizend, tienduizenden nieuwkomers die hier weer binnenkomen. Integreren is een, een, een heel groot onderwerp. Dat is heel moeilijk. Je moet ook door die pijn heen. Mm -hmm. uh, het is een harde leerschool, maar uh, en, en de taal... Dat is ook zo'n probleem uh, bij het ouder worden. Maar uh, verhalen zijn nodig. Ja. En uh, ik ben jaloers als vries dat, dat, dat het, uh, het uh, Wanderermuseum... wat in Bremerhaven uh, miljoenen mensen trekt... dat dat nu ook in Rotterdam komt. Want daar wordt straks het verhaal verteld wat er allemaal gebeurd is. Maar waar bent u jaloers op dan? Nou, ik, ik dacht dat er een aan had gebeuren. Maar er zijn, er zijn meer mensen weggegaan dan Friezen natuurlijk. Ja, ze waren wel oververtegenwoordigd, hoor, die Friezen. En uh, verhalen hoeven we niet, grote verhalen, kleine verhalen, Eén, Zeeuwse boer, uh, of, uh, of een jongen van, uh, van Zuid, Rotterdam-Zuid... die zijn verhalen vertellen, dat is fantastisch. Daar herkennen andere mensen zich in. Ja. Ja. Ik vond dit ook al hele mooie verhalen van u in uh, dit uur van uh, Vaarwel Nederland. Hilke Speerstra, journalist en schrijver van het Vredeparadijs, was de gast. Monique Nelen, ze heeft de website opgericht. Achterblijvers, achter.nl en Kids. Over zee. En we spraken ook uh, met Marley Huijer. Jij blijft nog even zitten, zometeen in het volgende uur. Dan gaan we het meer naar vandaag de dag halen. Want we hebben nog steeds heel veel bewegende personen over de wereld. die hier naartoe komen en ook weer weggaan. En wat betekent dat allemaal? En ook Shoukhoorts, maar dankjewel voor je komst. En de mensen kunnen de verhalen melden. NPO Radio 1. Wat er binnenkwam. ...was een stelletje lieden die niks te verliezen had. Iedere rechtgeaarde brilenaar viert de datum. 1 april.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 En je gazon wordt mooi groen, sterk en gezond. Pocon. Groen doet je goed. Naast voordelige vluchten boekt u ook uw stedentrip op... vierwinkel.nl. Koop nu Pocon bio-gazonmest en win een robot grasmaaier. Meer weten? Ga naar pocon.nl Mannen van Nederland, Hans hier. Menno, koekenbakken. Wat? Nog een keer, maar nu zonder Hans alsjeblieft.